Ik geef een overzicht van de snelheidscontroles die zijn aangekondigd. Controles op de A15 Gorkum Nijmegen tussen Tiel en Knopend-Valburg. En op de A30 Barneveld-Ede tussen Barneveld en het Knopend-Maanderbroek. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker.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 Dit was het NOS. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan geen files, ik geef een